7 uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad komen later vanavond bijeen om opnieuw te praten over Syrië. Dat zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters. Volgens een van hen heeft Rusland het initiatief genomen. Gisteren spraken de VS Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk ook al kort met elkaar. Ze konden het toen niet eens worden over een Britse ontwerpresolutie. Vanmiddag gaf de Britse regering documenten van de inlichtingendiensten vrij... waarin staat dat de Syrische regering vorige week vrijwel zeker een chemische aanval heeft uitgevoerd. Een ruime Kamermeerderheid is tegen een snelle aanval op Syrië... De meeste partijen willen wachten op de conclusies van de VN-inspecteurs in Syrië... en op de ontwikkelingen in de VN-veiligheidsraad. Ook de VVD vindt dat, maar die partij hield als enige de mogelijkheid open... dat Syrië desnoods ook zonder mandaat van de VN-veiligheidsraad mag worden aangevallen... maar alleen als al het andere is geprobeerd. VVD-Kamerlid Ten Broeke zegt dat hij niet afhankelijk wil zijn van een Russisch of Chinees veto. Drie partijen zien sowieso niets in een aanval op Syrië. Dat zijn de PVV, de SP en de Partij voor de Dieren. In Leiden begint een proef voor betalen met de mobiele telefoon. Duizend consumenten kunnen de komende weken in winkels op die manier afrekenen. Het is een proef van ABN AMRO, ING en Rabobank in samenwerking met KPN. In ruim honderd winkels en horecazaken is apparatuur geplaatst... die geschikt is voor mobiel betalen... Consumenten met een speciale chip in hun telefoon kunnen betalen door de telefoon tegen de betaalautomaat bij de kassa te houden. Voor bedragen onder de 25 euro hoeft er bij de proef geen pincode te worden ingetoetst. Bij bedragen boven de 25 euro moet dat wel. De proef loopt tot eind november. De banken beslissen dan individueel of ze met de nieuwe betaalmethode verder willen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Smiddags vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDB Verkeersinformatie. De avondspits mag voorbij zijn. Toch staan er nog wel een paar files. Het is vooral de nasleep van een aantal aanrijdingen. Op de A2 van Utrecht naar Debbos tussen Culemborg en Knopen-Dijl 7 kilometer. De rijstroken zijn daar na een ongeluk wel weer vrij. Wat recenter is het ongeluk op de A58 van Vlissingen naar Breda. Daar staat file tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Heerle, 5 kilometer. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot nog 2 kilometer.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 Onze gast is een kunstenaar en ontwerper die met glas werkt. En wij kijken al weken gebiologeerd naar zijn olie- en azijnstel... waarin de olie- en azijn letterlijk bovenop elkaar drijven... en toch apart geserveerd kunnen worden. En hij wordt nu geëerd met een grote overzichtstentoonstelling... in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Hier is Arnoud Visser. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Arnoud Visser. Eerst even over die ketting. Die geweldige ketting van glas. Hè? Bruine en blauwe kranen. Die schijn je altijd om te hem. Ja, die draag ik al uh, de hele tijd. En die is, uh, ja, die is een dierbare uh, ketting. Gemaakt van uh, uh, ja, recycled glas. Flessen in Kenia. En, uh, Waar je veel uh, komt, hè? Er zitten hele goede glasblazers. Maar wat voor uh, flessen zijn dat dan? Die bruine? Bruine die komen van de bierflessen. En die, uh, die blauwe die komen van een uh, goed merk uh, gin. <lacht> <lacht> dus dat. Uh, nou, en die, die, die flessen die, uh, ja, die hebben van zichzelf een prachtig glaskleur. Dus uh, er zijn heel mooie kralen van te maken. En die liggen daar in grote hoeveelheden. En toen jij daar kwam, bedacht je: kom, daar gaan we kralen van maken. Hoe gaat zoiets? Nou ja, we hebben daar een, een glasproject uh, gedaan. Het begonnen in 2000 al. Uh, en uh, dat bleek uh, nog niet zo, uh, zo makkelijk te zijn om uh, daar in Afrika glas te blazen. Want je hebt daar geen uh, ja, computergestuurde mogelijkheden. Hè. Ze hadden daar geen vast uh, elektriciteitsnet. Ze werkten volledig met recycled materiaal. Kwam. Elke dag kwam er een, een, een busje met kapotte uh, ruiten uit Nairobi. Naar gelegen Nairobi. Dat, die werden allemaal zorgvuldig afgekrapt en weer gesmolten de dag en dan uh, werd het de volgende dag dat uh, glas gebruikt. Maar dat glas is zo taai en, en eigenlijk onwillig om, om uh, geblazen te worden. Hoezo is het glas daar dan anders dan hier? Nou, dat is vensterglas, he, gesmolten vensterglas ja, is ja, gemaakt, ja. gemaakt om, uh, om, om vensterglas in hoge snelheid mee te maken. Dus dat is heel kort maar vloeibaar. En dan is het gewoon een soort uh, rock en wordt het uh, asfalt. Maar uh, een fles heeft dus weer een... Uh, ja, het is ook eigenlijk het begin van een bel. Dus uh, hey, als je een uh, glas blaast, dan heb je dus een... Een fles die kun je dus aankoppelen op zijn, op zijn hals en dan uh, verhitten op een temperatuur. En dan kun je hem op een gegeven moment, uh, wordt hij zacht en week, en kun je hem opblazen. En dat is dus een uh, mooi, uh, mooi begin. En omdat het natuurlijk, he, dan zie je in het ontwerp uiteindelijk uh, ook nog zijn, zijn vorige leven. En dan wordt het een mooie kan of een lampenkap. Of, ja, zoals je, de, je hebt ze zelfs meegenomen. Je bent met de bestelbus. En, en, en de meest prachtige dingen staan hier uitgestald. Dus luisteraars die in de buurt van een computer zitten... moeten vooral even kijken via de webcam. We gaan ook uh, voetballen vandaag. Je bent niet zo'n liefhebber, ik van voetbal. Nou ja, niet zo'n en kenner liefhebber nee. Ja, Oké, okay. nou, wij wel. Vanavond flitsen we met de Euroleague-wedstrijd AZ. Armitros tegen de Grieken. Verslaggever is Bas Stigeler. Ja, en er is uh, al behoorlijk wat gebeurd in de eerste zes minuten van het duel. De stand is nog 0-0, maar AZ staat al met een man minder in het veld. Omdat Hendriksen met een rode kaart al na een minuut uit het veld werd gestuurd. Merkwaardig moment, omdat hij weliswaar ongecontroleerd zo lijkt het inkomt op een tegenstander. Umbides, een Argentijn die bij de Grieken speelt. Het was een overtreding, maar toch zeker geen zware. Bovendien leek de scheidsrechter eerst geel te trekken. En leek zich vervolgens te bedenken en gaf rood. Heel merkwaardig, maar hoe dan ook staat AZ na een overtreding waar je nogmaals van kunt afvragen of dat überhaupt rood is. En eerst leek het dus te worden afgedaan met geel, ineens met tien man. En dan uh, kan je het gevoel hebben dat het allemaal wel goed komt op zo'n avond, omdat je in Griekenland vorige week met in hebt gewonnen. Maar dan is de waarheid en de werkelijkheid dat de wereld er plotseling heel anders uitziet, want je moet een hele avond met een man minder. Kortom, brengt AZ zichzelf in de problemen, of liever wordt AZ door die Franse scheidsrechter in de problemen gebracht. Dat gaat zich dan de komende 83 minuten voor onze ogen ontvouwen. Maar de Grieken ruiken plotseling een kans. Zoveel is duidelijk, zijn nu weg ook aan de linkerkant. Via Napoleoni, een van de twee spitsen. Maar die wordt vakkundig van de bal gehouden door de AZ-verdediging. Het wordt een gebakend avondje, toch nog, op deze manier. Het, het klinkt ook behoorlijk onstuimig, Bas Ticheler. Nou, we horen je vast nog eens een keertje. Wij gaan uh, spreken vandaag met vormvinder, uh, zo noemt hij uh, zichzelf vormgever, uh, glasblazer, maar niet echt, want zelf kun je geen glas blazen, maar... Ja, ik ben, ik ben uh, zelf geen goede glasblazer, maar... Je kan uh, het wel, hè? Nou, uh, ik uh, ben soms assistent, dan uh, <laughs> ik, kan ik af en toe een setje of iets aanreiken, maar, maar je moet voorstellen, echt goede, goed glasblazen, dat zijn maar uh, zijn er heel weinig mensen. Uh, je moet voorstellen, dan moet je 10.000 uur aan werken om het een beetje onder controle te krijgen. 10.000 uur. uur. Pas dan ben je een beetje ja. glasblazer. Nou, als je heel erg talenten hebt en zeg maar het is, uh, ja, autorijden je in 50 uur, hè, dus zeg maar het is 200 keer zo'n moeilijke vaardigheid als, uh, als, als autorijden, <laughs> zo moet je het voorstellen. Maar uh, uh, dus ja, en dan zijn er nog maar hè, want wat is uh, het is ook nog een, uh, want je ziet altijd een uh, glasmeester en dat is een, een, een kundige man die dat allemaal uh, Mee kan doen. Maar je moet voorstellen, als je een slechte glasblazer bent... dan is het glas een heel rot materiaal. Dan is 10.000 uur heel erg lang. En in Tsjechië zitten de beste. Hè? Maar daar gaan we het zo uitvoerig over hebben. Want je werkt met zowel glasblazers in Tsjechië als in, uh, in Kenia. En Leerdam. En, uh. Uh, en Leerdam, uiteraard. Ja. Daar zitten onze glasblazers. Ja. Uh, ik vroeg je of je vanochtend de Volkskrant uh, had gezien. Want er stond een, uh, een, een, een designverhaal uh, in. Uh, drie Nederlanders zijn namelijk finalisten in de slag om de Index Awards. De Nobelprijs voor uh, Design. Oh, geweldig. Ze maken dus kans op een ton aan uh, prijzengeld. En ik liet het je net even heel snel zien, maar te weinig tijd eigenlijk. Uh, en je zei, deze ken ik wel, de mijnenveger. Ja, ja een briljant uh, idee uh, om, om een soort uh, uh, reusachtig uh, ja, dus, uh, apparaat... waardoor de wind rondrolt en daardoor mijnen zou detoneren... En het is uh, natuurlijk een, een heel mooi sprekend uh, ontwerp. Ik weet niet of er al een keer een mijn mee gedetoneerd is, zeg maar. Maar het, uh, het, het spreekt aan. En het ja, staat en natuurlijk dat, hij heeft ook wel veel Massoud uh, Hassani is de ontwerper. Hij heeft ook wel veel publiciteit gehad. Zeker, ja, ja, ja, van de ja. Design Academy, een hele goede. Kijk op de wereld, ja. Ja, en dan was ik verder vooral heel benieuwd of jij de dyslexie letter van Christian Boer kent. Want je bent zelf enorm behept met de nee, ik ben deze inderdaad. handicap. Bredelijk dyslecte, ja, dat, maar dat, uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, het blijkt dat uh, heel veel mensen dat hebben. En, nou, heel veel kunstenaars. En, en kunstenaars. Dat, het is natuurlijk ook uh, eigenlijk ook weer uh, terugkijkend een, uh, een geschenk. Dat je dus dan juist in een andere kant gaat, gaat werken. En je ja, bedoel, je, je kunt niet, uh, uh, niet zo goed uh, ja, met talen en dingen. Terwijl ik het juist leuk vond om ja, met andere materieën te solderen of dat soort dingen met de handen te doen. En daar is uh, überhaupt in Nederland veel te weinig uh, respect voor, denk ik wel eens. Maar goed. Voor de ambachtsman. Voor de ambachtsman. Nou en know ja. af. Ja. ja, die zijn allemaal weggetrokken. En, en, en heb jij zelf eigenlijk ooit overwogen om iets met die dyslexie... om daar, behalve dan dat je juist al het andere ging doen... als je maar niet hoefde te lezen. Maar heb je ooit overwogen om te kijken of er een manier is... om, om dat onder de knie te krijgen? Om dan toch te kunnen lezen? Ja, nou, ik... ik... Ik kan wel lezen, maar het is gewoon. met sommige letterdingen, dat zit gewoon niet goed in je, in je hoofd. En nou, ik vind het heel fijn uh, dat er een uh, goed alfabet is. En uh, ik, ik uh, ja. Ja, wat hij heeft gedaan, uh, ontwerpen is dus Christian Boer... Uh, zelf ook behept met uh, dyslexie, uiteraard... maakte enkele logische aanpassingen aan de standaardletter. Hij ontwikkelde het lettertype als afstudeeropdracht... aan de Kunstacademie in Utrecht. De onderkant van de letters maakte hij dikker... waardoor omdraaien bij het lezen onlogisch wordt. De opening van letters als de C is vergroot... en de H en B kregen een langere staande streep. Kun je je daar iets bij voorstellen? Als, uh... Nou, ik... ik uh... Ik ga me opnemen in de, in de letterlijst van mijn computer. Ja, tuurlijk. Goed, Nou, en de ja. derde is dan uh, Daan Rozengaarde. Jou wel bekend, neem ik aan. Aanstaande zondag de gasten en zomergasten. Oh ja, ja. De snelweg van Daan Rozengaarde. Nou, daar ja, zullen we zondag waarschijnlijk van alles over horen. Um, uh, luisteraars kunnen reageren, kunnen vragen stellen. Misschien hebben ze wel uh, een ontwerp van jou in huis staan. Wat zal het meest in de Nederlandse huiskamers zijn terechtgekomen, denk je? Uh, ja, nou, dat kan. Uh, die fruitschal op wielen, die staat. Ja, uh, die, die, die, die is, best ja, op, maar die maar is dat... veel verkocht, hè? En, uh, 1993 was dan de ontwerp? Ja, dat is alweer een hele tijd geleden. Ja, dus die, die rolt uh, door heel uh, Europa <laughs> nog steeds. Fruit on Wheels heet die. Ja. En uh, die glazen, uh, deze winderdrops, die zijn ook uh, waarschijnlijk. Uh, meest verkocht. Uh, nog in ja wat is dit precies window drops dat soort... zijn eigenlijk een soort uh, plaklenzen van uitvergrote uh, regendruppels die op glas kunt vastplakken uh, vast uh, plakken van zichzelf en het is geen, uh, geen glas zelf maar het, het gaat dus plakt prima op, uh, op een ruit het is en zo kunststof het, het is een ja, uh, ja flexibele kunststof uh, uh, PVC en die uh, op een ruimte vast te hechten. En dan, wat gebeurt er als je dat doet? Dan krijg je een, een uitvergroten uh, regendruppel... maar ook meteen een optisch effect. Dus je ziet het uh, met een lens. En dat geeft altijd weer een, een, een, ja, een, een, een leuke mogelijkheid... om de wereld uh, doorheen te, te zien. Ja. zie je dus uh, ja, op zijn kop of een uh, vreemd uh, perspectief dan krijg je. En dan hebben waarschijnlijk ook heel veel mensen... de uh, uh, salad sunrise in de keuken staan. De... Het olie- en azijnglas? Uh... Ja, dat is een... een nee, ik zal hem nog eens even bijpakken. Pas op, ja. want er staat ontzettend veel mooie glas in. Ja, nee, dit is uh, het glazen, glazen buis. En daar, uh, daar gaan dus de twee vloeistoffen in. En het, uh, het leuke van die vloeistoffen, azijn, is zwaarder en, uh, dan olie. En olie drijft dus op het... Uh, het mengt niet. En je kunt met een lange tijd schenk je azijn en met een korte... De olie en uh, zo heb je dus eigenlijk twee dingen bij elkaar. Uh, Waanzinnig bedacht dit, hè? Dit is een, een, een gouden vondst, toch? Olie ja. drijft op azijn en dan kunnen we dat <tie> gewoon in elkaar, in één flesje... Dus... Ja, dat, ja, hoe dat. Uh... Weet je, herinner je, je nog het moment dat je wist. Nou, oh, zo. Ik vond het gewoon vaak leuk om te spelen. En ik herinner me wel dat ik gewoon, uh, he, dat ik gewoon benieuwd was hoe dat, hoe dat dan werkte. En dat ik van een soort kromgebogen rietjes en slangen, benzineslangen, een model in elkaar zette. Om het, om het te proberen. En dat was eigenlijk uh, mijn. He, ik zit niet allemaal te tekenen of zo, maar ik probeer gewoon uit en kan zo. Ja, een soort principe proberen. En toen uh, ja, is de vormgeving, dat, uh, dat was eigenlijk weer het gevolg van waar ik het liet maken. Het was bij een bedrijf die uh, voor de chemische industrie, uh, Erlenmeijers en dat soort dingen maakte. En, huh? Ja, dus die maakten geen consumentenproducten. Maar door zo een, uh, het glas, te ja, een ontwerp te maken voor consumenten, krijg je dus zonder versieringen of... Uh, puur het glasontwerp uh, uitgevoerd, dat het werkt. En dat bleek uiteindelijk toch een handige buis te zijn... Uh, met een iets verbreding, omdat uh, hij niet om kan vallen met die twee tuiten. Ja, en, en uh, uh, uh, het zit dus gewoon in één flesje, maar er zijn twee tuiten... en de een daar komt het azijn dan uit en de ander komt de olie. Wat wel weer ingewikkeld is, volgens mij, dat als uh, hoe maak je zo'n ding dan schoon? Want het wordt natuurlijk een troepje. Ja, nou, hij kan in de, de afwasmachine maar je kunt hem <lacht> ook uh, ja, in... Uh, de bedoeling is eigenlijk dat je steeds bijvult... en dat er een soort continu uh, gebruik is. En dat, uh, dat werkt. Is dit nou een typische vrouwenopmerking? schoonmaken Nou, dat, is, dat wordt vaak gevraagd. En, uh, en dan uh, je moet er eigenlijk de vraag voor zijn. Hè, dat het, dat het... Okay. Nou, en je kan het ook heel makkelijk schoonmaken... dat dat je gelijk moet zeggen. Maar. Goed, uh, nou, ik heb nog niet het e-mailadres genoemd... Uh, als u vragen of opmerkingen heeft ga naar radiokunststof.nl... of via Twitter, hashtag radiokunststof. Uh, Arnoud Visser, voor de mensen die later zijn uh, ingeschakeld... je bent vormgever, door jouzelf dus vormvinder genoemd. Uh, en, uh, nou ja, je naam kennen de mensen misschien niet allemaal... maar al die ontwerpen die hier op tafel staan, wel... Um, en uh, er is nu een prachtige overzichts en toonstellingen te zien in jouw stad, Arnhem, waar je bent grootgebracht en waar je, je woont zo ongeveer om de hoek maar, van het museum, geloof ik. Ik ben er, ik ben er uh, gaan studeren op de Artes Academie uh, in de tachtig jaren. En uh, ik heb daar ook mijn vrouw uh, leren kennen. Als uh, uh, uh, academiegenoot. En uh, ja, ook dat is een van de redenen om daar uiteindelijk toch ook te gaan wonen. En, uh, en te uh, blijven? Te blijven. En het is een geweldige. Ja, locatie daar. En een hele mooie stad. En een ontzettend mooi museum ook trouwens. Met uitzicht op uh, ja, de Gelderse gel Vallei is dat dan? Jazeker, ja, ja, ja, ja. geweldig. Um, de tentoonstelling die daar te zien is: een grote overzichtstentoonstelling van, van jouw werk. Alles prachtig uitgestald op allemaal stellages. Uh, het begint met een neushoorn. Ja, de rhino, de neushoor. Ja. ja, en dat, ja, dat is dat jouw is... logo. Ja, dat is al sinds jaar en dag, eigenlijk, of uh, sinds de academietijd ook mijn uh, logo. En ik, uh, ik heb ooit... Uh, ja... Een soort match van dat zo'n neushoorn blijkt, zijn neus groeit recht in principe. Maar door hem aan een boom te slijpen, maakt hij er, maak er een soort mooie bocht in. Dan krijgt hij een punt. En, en dat doet hij regelmatig, dagelijks. En, dus, ja, dat is, eigenlijk dus dat is een, een mooi verhaal. Heb je dat zelf verzonden? Nee, nee. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Ik heb zelfs de, de, de bomen gezien in Afrika waar ze dat aan deden. Die nee, maar noemen... Ik bedoel, een neushoorn had vroeger, vroeger, heel lang geleden, een rechte hoorn. Nee, hij, hij, neus bedoel ik. hij groeit dus door, door het slijpen, krijgt hij uh, meer een radius. Uh, oh, en, ze worden met en, een rechte uh, hoorn ja, geboren? als hij niks zou doen, dan zou hij recht groeien. Dat, uh, zo gaat het verhaal. Zo gaat het verhaal. Ja. En door het slijpen aan, uh, aan die boom ja, wordt de hoorn Rond. Ja, maakt hij er een mooie vorm van en uh, kan hij dus, uh, ja, daar heeft hij een soort zichtbaar plezier in. Dus ja, dat, er zit toch blijkbaar iets in, in leven om iets moois te maken, denk ik dan. De vraag is natuurlijk wel of hij nou zijn hoorn aan het vormgeven is of de boom. Ja, dat is natuurlijk ook nog een, een, een punt, maar ja, die, die, die, die, uh, die hoorn uh, wordt in ieder geval erg mooi. Ja. We gaan nog even naar Bas uh, Tiggeler, want er is gescoord, Bas... Nee, mensen juichen omdat er niet gescoord is. En dan mag je uittellen hoe laat het is. De tegenstander, de Grieken, kregen een uh, strafschop. Die werd gemist of liever gestopt door Esteban. Maar het feit dat AZ dat is al de hele wedstrijd met een man minder speelt... ...na die rode kaart in de eerste minuut... ...diep in de zorgen zit, dat blijkt hier wel uit. Domme, ja, ik wil zeggen overtreding van Esteban. De keeper die de penalty zelf veroorzaakt... ...zou die zijn tegenstander al geraakt hebben... ...want die ging wel heel makkelijk naar de grond. Maar de Franse scheidsrechter is vandaag allesbehalve een vriend van AZ... Ik vertelde al over die rode kaart waar je de nodige vraag bij kan zetten. Dat geldt dus ook voor deze strafschop. Want nogmaals, het leek mij een schwalbescheid. Zegt ze stond er vrij ver vanaf. Maar wees toch resoluut naar de stip. En nou lezen we allemaal verhalen over omkoping. En dan begrijp ik allemaal dat je dat niet hardop moest zeggen. Dus daarom fluister ik het maar. Maar als je nou eens naar een wedstrijd kijkt en denkt, klopt het allemaal wel? Dan denk ik dat er in dit stadion nu een paar duizend mensen zitten die dat gevoel hebben. Want de man maakt de meest rare beslissingen. En eh, het ziet er allemaal heel koddig uit. AZ wordt op dit moment in de race gehouden door het simpele feit dat de doelman de strafschop stopt. En zo staat het nog 0-0. Maar ik vermoed dat dit een avond is waar we nog wel even over blijven praten. En straks ook nog over gaan napraten ook. Oké okay, Bas Stigler, hou ons op de hoogte. Uh, goed, luisteraars. Vandaag is Arnoud Visser onze gast. Hij is uh, vormgever, vormvinder, noem je jezelf. En uh, dat heeft waarschijnlijk iets ook met, uh, met die neushoorn te maken, of niet? Nou, vormvinder wil eigenlijk... Ja, ik, ik, ik ontwerp uh, of ik bedenk een, een, een product of een, een mogelijkheid in principe. En dan ontstaat er een, uh, ja, een soort zoektocht uh, om het te, ook te gaan maken. Hè? Het model te maken, uh, eventueel een, een, een serie... Uh, of gewoon maar, maar eens één. Maar ja, ik heb zelf, ben zelf geen glasbasen, wat ik zei. En, mm -hmm. uh, dus ik werk altijd samen met, met andere partijen, überhaupt voor, uh, het is, er is altijd uh, techniek. Daar is, heb je meteen zoveel kennis, geduld en, en, en toewijding voor nodig. Met twee handen kom ik er niet. Dus ik, ik, en, en, een van de leukste dingen ook steeds is ook het samenwerken met verschillende mensen. Uh, kundigen, vaklieden, ambachtsmannen. Uh, bijzondere bedrijven, uh, oude, ja, oude uh, uh, gewoon meester uh, dat, zijn, dat zijn de bijzondere. Uh, ontmoetingen, uh, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden. Ja, Daar werk ik steeds mee door. En, uh, dus dat is ook het leuke van, uh, he, van ouder worden: dat je steeds een groter. Uh, groep van mensen kent. Ja, en over de hele wereld inmiddels. Want je bent dus uitgeweken in eerste instantie naar Tsjechië... maar daarna ook in Kenia terechtgekomen... om even in Tsjechië te beginnen. Want glasblazen, dat is het dus uiteindelijk geworden. Daar ben je in gaan specialiseren. Of, ja of nou ja, het gaat nog om nou ja. verder ja ik ben ook wel ik maak ook je soms maakt ook nog tegels. Uh, ontwerpen van andere materialen. het is niet uh, maar glas is, uh, de wereld van glas is, is wel heel bijzonder en ook glas heeft allemaal weer verschillende werelden het, het borosilikaatglas het, het chemische glas of het geblazen glas persglas uh, glasblazen in Tsjechië of glasblazen in Leerdam uh, het, het zijn werelden van verschil en dan heb je natuurlijk nog China ja. uh, waar ook uh, ja, geblazen wordt weer op een hele grootschalige manier. Laten we even in Tsjechië beginnen. Want ja. daar schijnen de beste glasblazers te zitten. En dat heeft ook iets te maken met... De fysiek van de Tsjech. Ja, nou, dat zijn voor uh, Tsjechja dat zijn van nature al buffelaars, want je, je glas is echt keihard uh, werken uh, in die hitte en, uh, en fysiek is het gewoon echt, echt een een lopen. En misschien moet je even uitleggen voor de mensen die geen idee hebben hoe, hoe blaas je eigenlijk glas. Nou, en, ja, ja, de, de, de zand. Uh, de, ja, nou, er wordt glas uh, Hitte? Korrels, uh, ja, die worden vaak gemaakt, of je kunt glas samenstellen van uh, door uh, zand, kalk en. Uh, soda bij elkaar te mengen. En dat boven een temperatuur van, he, van tegen de 1300 graden... moet het dan uh, lange tijd op elkaar inwerken. He, met een klein stukje glas als uh, katalysator om het proces op gang te brengen. En dan, dan begint het te smelten. en dan, uh, het, is, het is ook niet te geloven dat gewoon he, zand wordt, wordt opeens... Prachtig glas. En uh, dus, dat is, uh, nou ja, de, een van de Merkels van, de van, uh, van het glas. Uh, en dat uh, ge, gebeurt dus via allemaal hele bijzondere uh, fysische wetten bij uh, hoge temperaturen. Dus dat, Hoe uh, hoog moet de temperatuur zijn? Minimaal. Nou, dat, nou, dat ligt er helemaal aan. Want, uh, als je dus van zand wil werken, dan zit je op 1350 graden of uh, dergelijke. We zijn nu op het ogenblik in, uh, in, uh, in het museumtuin met een glasoven bezig... waar Ed van Dijk een glasoven gebouwd heeft van uh, ja, Romeinse technologie. Zoals de Romeinen het al ja, deden? Zo, ja. Maar dat lukt niet helemaal, hè, want ik was daar vandaag. En... Ja, nou, De temperatuur die <laughs> blijft gesteken. En, uh, ja, je moet voorstellen, hij zijn ze nu op 830 graden, dus is nog veel te laag. Dus Dan, dan is glas gewoon he, dan, niet te blazen. En, dan kun je op je kop staan... Maar, er wordt, uh... Geen glas? Ja, maar... En hij zit daar echt al de hele dag. Hè? De, de, um, om maar te zorgen dat hij overflink heet wordt. Maar... Ja, ja. En wat is dan het probleem? Waarom... Nou, er wordt nog, nog naar gezocht. Hè? Maar je moet, het, het is gewoon ook een, een experiment. En met glas kun je... Ja, het, het materiaal en de dag, het weer, alles is van invloed. En hier, hier is nog waarschijnlijk nog... een hè, Het ontwerp heeft het uh, vorige week nog ergens anders gebouwd. Maar dit keer, uh, nou ja, er wordt aan gewerkt. En het, en het is weer. dus weet, hè? Het is, uh, een oven? Het is een oven in de museumtuin. Dat, het, dat wat mag en kan, dat is ook al een mirakel. Maar dan zit er wel een hele actieve veiligheidsdienst. Uh, ja, die, die er ook heel zenuwachtig om, ja, omheen liepen vandaag. Want, want normaal moet je natuurlijk... Hè, in, de, in de wereld van het glas is glas het middelpunt en daar draait alles omheen. Hè? Dus de tijden, de werkuren, de temperaturen, alles. En in het museum is het natuurlijk de veiligheidsmedewerkers. Uh, ja, die, die hebben nog het laatste woord. Dus er mag s'nachts niet gestookt worden. En dat is eigenlijk uh, noodzakelijk om die temperatuur te bereiken. Jij zou het liefst daar s'nachts even naar binnen sluipen. Dag en nacht. Met, uh, ja, ja, ja, ja. Nee, dat zal... Uh, ja, misschien dat ik het vanavond nog ga doen. Maar... Ja, ze zeiden al, het ja, zou gewoon een tentoonstelling worden, maar... Uh... Arnoud Visser is hij dag en nacht en komt op alle onmogelijke momenten binnen. Ja, toch? Nee, nee, nee hoor. Dat is, nou, het is een heel, heel mooi, uh, prachtig museum met, uh, en, uh, met, met medewerkers. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan trouwens. Want we hebben daar uh, ja, een wereldbergen ver, verzet... Ja. En, dat uh, is zichtbaar. Ja. Uh, even, want die zeggen, want het intrigeert me wel. Waarom, je zegt het zijn enorme buffelaars. Ja, maar, zijn... maar de fysiek, omdat uh, dikbuikig, wat, hoe moet je eruit zien als glasblazer? Nou ja, een dikke buik, dat, dat, die zit niet in de weg in ieder geval. Dat, daar hebben maar ze, hoezo? Waarom ze is dat, hebben, dat handig? Nou, ze, ze, ze hebben nogal een goed uh, drunk, uh, consumptieniveau, dus dat consumptieniveau. Uh, in combinatie met glasblazen, is dat maar, nodig of zo? Je wordt, je wordt nou, glas het is een soort Afspraken. En dat is tegenwoordig wordt het alweer moeilijker. Maar dat gewoon glasblazen, die zijn keihard aan het werk. Die drinken gewoon bier. En het, het schijnt zo dat ze dat ook uitsweten. En dat ze dus gewoon daar in een, in een goede moed blijven en, en komen om dus glas te blazen. Maar uh, ja... Uh, en ze uh, beginnen heel vroeg, hoorde ik. Ja, dat begint inderdaad uh, ook de, vanwege die warmte en uh, de, de mentaliteit. Om half zes uh, begint het. En dan uh, tot, tot een uur of twee uh, uh, wordt er keihard gewerkt. En daarna hebben ze nog uh, monkey business. Dus dat monkey zijn, business. Monkey business. Dat zijn echt de speciale. Ja, waar ze zelf wat, wat daar klusjes mee doen. Maar dat is ook altijd weer geweldig. Dan zie je dus wat, wat voor. Uh, adresjes en slijpklussen. En dan, elke Tsjech heeft in zijn achterklep... Van, of uh, glasmensen daar... die hebben in, in de achterklep... Een, een paar kistjes met uh, half afgewerkte producten liggen. Of, of ze kunnen iets... Of ze halen iets op, of ze brengen iets weg. Er is daar gewoon, hè, wordt daar gewoon in glas gedacht. En dat is geweldig... om daar uh, rond te lopen. Ja, dat kan ik me werken. voorstellen. En, en die mannen zijn dus vanaf half zes... ochtends aan het blazen en drinken om, om, om en om. Zo ja, dat bent? gaat inderdaad... Uh, ja, ja, ja, dat is wel uh, een beetje het gevoel... Maar ja. Want bij wat voor temperaturen <laughs> werken ze dan? Nou, ze werken daar... Uh, dat ligt natuurlijk in de, in de, in de zomer... Uh, is het daar uh, ja, 40, 50 graden. Maar, uh, en, en ja, zweten en, en drinken. Maar er, er wordt uh, tegenwoordig ook heel streng gecontroleerd... Op de, uh, door de politie in Tsjechië... Dus, er wordt nu ook alcoholvrij bier uh, gedronken. Ja, dat en, uh, lijkt me ook dat, levensgevaarlijk, ja. Dat uh, schijnt ook uh, heel goed te smaken. En nu even naar jouw werk. Want wat laat je dan vooral in Tsjechië blazen? Welke ontwerpen worden daar gemaakt van jou? Uh, nou ja, grote en moeilijke dingen. En dingen in mallen blazen. In mallen zijn Tsjechen heel uh, ja, kundig en goed. En, en het afwerken. Maar elk, elke locatie, elk land heeft eigenlijk zijn, zijn kwaliteit. en uh, Dus bij een ontwerp kan ik naar verschillende... Ja, overwegingen of ja, mm -hmm. waar en wat voor aantal en, uh, en hoe. Ik en zag dat... bijvoorbeeld hele mooie lampen in de, in de tentoonstelling staan... Uh, lampen die in Kenia worden gemaakt. En hetzelfde ontwerp eigenlijk ook in Tsjechië. Maar die ziet er dan totaal anders uit. Alleen de vorm is hetzelfde. Ja, ja, ja dat is dan... Uh, in Kenia worden ze gemaakt van uh, recycled glas. Dus uh, we, he, dat, ge, dat gesmolten vensterglas. En dat zit vol met bellen en slier en, en st stukjes steen. En, nou ja, dat, dat is, en, maar het heeft ook een soort blauwe gloed... Of een, uh, ja, van, van, de, van zijn vorige leven als ruit. <laughs> en, en dat uh, zie je er... Wel en terug. En dat Tsjechisch glas, dat is uh, sprankelend, transparant en mooi gaaf gemaakt en veel vloeibaarder, veel, uh, veel vloeiender. En dat, uh, juist, die vormen die worden dus ook door het materiaal en uh, de plek en de, de kennis van de glasblazer uh, zie je het handschrift terug. En, en, en die lamp die uh, hier voor jou staat, ja, dat is dus uit één stuk, zeg ik dat goed? Het is en, eigenlijk één, één bel. Eén uh, glasbel? Eén ja, bel, en die wordt. In een soort vertraagde beweging wordt hij ze omgevouwen tot een tafellamp. En dan, uh, ja, dan zit, zit die vorm erin. Die wordt dan uh, in een overgekoeld. De volgende dag wordt het afgezaagd. En boren we er een gaatje aan de achterkant in voor het snoeren. En dan heb je dus in één keer een, een lampvorm. En dan hebben we dit nog bij deze, nog een soort bijzondere truc toegepast. Door het glas uh, in sodawater, zout water te, te dippen. Uh, en dat, dat gas, daardoor ontstaat een klein beetje gas in het glas en die vorige zaken belletjes en dan krijg je een reflector Soort... En dat heb jij dan weer bedacht? Ja, nou, als je dat soda en, de, en die combinatie. Nou, de, de, de, de principes die bestaan al uh, eigenlijk eeuwen. Maar de combinatie om dat zo te gaan doen is dan weer wel. Uh, ja, dat, Jouw idee. Ja, ja, mijn idee. Maar je moet voorstellen: glas is ook. Uh, he, de, de, daar wordt nou een paar duizend jaar mee gewerkt. En he, de Romeinen hebben uh, de uitvinding gedaan van de blaaspijpen. Nou, dat is. Uh, als je nu denkt, dan is het zo logisch als wat. He. Je kunt dus, uh, een, een, een klolletje glas kun je opblazen van Binnenuit, dat is natuurlijk briljant. Nu is dat heel logisch. Misschien dat er nou nog een hele andere techniek is die we ook nog hè, de, ja, een keer ontwikkelen. Daar dus ben je naar nou op zoek naar. De volgende maken. stap. Ja, dat zou je <laughs> graag willen, begrijp ik. Uit de blik in je ogen. Ja, dat, is, dat zou. Ja, ja is, is dat het dat ultieme? Is, <laughs> maar... Nou ja, dat is ook zo, zo'n mooie beweging of een, ja, een paar goede. En dat dan. Nou, dan lukt het. En dat is inderdaad wel heel bijzonder. Ja. Als dat lukt, dan uh, heb je... Want je had het net over spelen, noemde je het. En, en uh, uh, ik, ik geloof, hoe oud was je nou? Dat staat in het boek te lezen, in de catalogus die erbij uitgekomen is. Je was acht en toen had je al uh, een kamertje in, in huis. Ja, ja in een eigen uh, lab. een soort laboratoriumtje. En dan ging ik dan met, uh, ja, met een microscoop en, uh, en, en, en spulletjes aan de slag... Uh, en dat was toen vroeger allemaal nog niet zo, uh, niet zo ingewikkeld, werd ook gedaan. Uh, denk ik, buskruid maken en zo, dat kon je gewoon bij de... Buskruid maken? Ja dat kon je bij de logisterij, kon je gewoon de ingrediënten afhalen. Dat, uh, dat kreeg ik mee als, uh, als tienjarige, ja. Maar je was dus meer een kleine alchemist, een scheikundige, natuurkundige liefhebber dan ja. dat je jezelf een kunstenaar waande, of niet? Wat, wat... Nou ja, dat, dat kunstenaar dat, had uh, dat ik niet, niet zo gauw bedacht, maar ik was al, wel altijd heel geïnteresseerd in materialen en uh, mogelijkheden. En glas uh, ja, was daar meteen ook een... Uh, toen, ik, toen ik een paar dingen met glas mee had gemaakt, toen bleken de mogelijkheden zo fantastisch dat daar met liefde aan doorwerken. Oh toen al? Nou, toen je zo jong was? Nou, dat was later. Nee, dat, dat was... Daarvoor heb ik... Uh, ja, pas op het laatste jaar van de academietijd... ben ik met glazen ontwerpen begonnen. Daarvoor met uh, solderen en metaal. En, en lampen, hè? Lampjes maken. Da lampjes, daar begon het geloof ik mee. Ja, ja toen ik in de jaren 17 was... heb ik een lampje gemaakt... wat, uh, meteen, uh, ja, wat, wat meteen goed terechtgekomen is... En, uh, hoe, van, hoe kwam dat goed terecht dan? Was dat, ja, uh, een ja, uh, geweldig toeval op de juiste plek. Het was een halogeenlampje. Het was toen net halogeenlampjes die, die kwamen toen net in, in trek. Dit was jaren nieuw. tachtig was dat? Jaren tachtig, uh -huh. in jaren tachtig. En uh, zo'n halogeenlamp die heeft een transformator nodig... om het juiste stroomvoltage uh, te maken. Uh, en uh, uh, dat, die trafo heeft een gewicht... Dat is een probleem, dat is een grote klont. En door, eh, ja, ik had een soort balans gemaakt, dat hij onder de tafel hing. Dat hij op een puntje op de tafel bleef balanceren. En dat, eh, dat leverde een leuke lamp op. Ja. 17 jaar was je toen. Ja, dat was, uh, uitvinder, meer uh, een uitvinder eigenlijk. Ja, en een beetje doemder. Ja, en, en die ging toen ook in productie, geloof ik? Nou, die is toen via via bij een bedrijf terechtgekomen, Lumians, in uh, Haarlem. En die is toen ja, op, op een... Met een uh, hele chique lampen, lampenzaak, toch? Ja. Ja, nou, midden, midden, middenklasse. Oh. En die hadden toen net ontdekt dat je heel goed kon produceren in uh, moderne kunststoffen. Hittebestendige kunststoffen. En de sociale werkplaatsen, die klikten de, de, de lamp in elkaar en dan konden ze een goedkoop product maken. En hebben ze er achter elkaar meer dan 100.000 verkocht. En dat wow. uh, en toen ja, heb je gelijk je hele studie daarvan bekostigd ja dat is toen ja, en, ja dat is, <laughs> of iets anders verwend voor het leven hè. zo makkelijk is het nooit meer gegaan hè. Dat, nee nee echt dat was het grootste succes <laughs> ja nee dat is uh, ja maar dus, uh, elke dag gaat uh, worden weer mooie dingen gemaakt dus. nee maar wacht hier staat toch nog meer allemaal ik bedoel die fruitschaal die is er ook de hele wereld over gegaan in het olie en er zijn <kwijnt> vaatje uh, zie je toch ook in heel veel huizen? Wil je zeggen dat die lamp het grootste succes was commercieel gezien dan? Nou, die <coughs> um, verslik je. Ja, sorry. Met uh, water uit je eigen glas. Ja, ja, ja, ja. Mooi glas ook trouwens. <laughs> ja, kunnen we doorheen kijken, nee. ja. maar uh, nee, ja, er, zijn, uh, er gebeuren elke, uh, elk, elk jaar prachtige projecten, hoor. Dus ik heb, uh, en, uh, niet te klagen, maar dan, je zei dat het eerste project dat was echt commercieel gezien het grootste succes, nou, die lamp, ja, hond, honderdduizend lampjes, dat, uh, dat, was, uh, dat zijn uh, er veel, ja. ja, nou, dat ging inderdaad heel, uh, heel rap en. Uh, maar het was ook zo weer uh, voorbij. Ik, ik kon nog wel een, een, zo een, een nieuwe auto kopen. Uh, <laughs> Na nou, nog een tijd meer rondrijden. Maar toen opeens toen kwam er iets anders met de veiligheidsmaatregelen. En werd hij uit productie genomen. En dat is natuurlijk ook Het is een ongewis... Uh, ja, je bent als ontwerper afhankelijk van royalties. En als dat ophoudt of verkoopt. Is het ook meteen weg? Ja, en dan kan er nog wel eens wat misgaan. Met die weegschaal of met die, met die fruitschaal heb je ook van alles te stellen gehad. Wat was dat nou? Uh... Nou ja, je, je, het, het moet gemaakt worden. In, um, en er is de afgelopen jaren natuurlijk een hele omslag plaatsgevonden in uh, Europa. Alles moest in het uh, Verre Oosten gemaakt worden. En ook die fruitschaal, eerst werd die fruitschaal prachtig gemaakt in, uh, in Nederland. En uiteindelijk is die via een paar omwegen toch. In China terechtgekomen en wordt die daar gemaakt en je ontkomt er niet aan soms. En, dat... en dan is het niet meer in jouw fruitschaal, hoor ik je zeggen. Nou, de, de, de, um, het blijft mijn ontwerp. En uh, het is mijn uiterste. Je probeert ook als ontwerper steeds ook een ontwerp weer op een gegeven plek weer zo mooi mogelijk te maken. Ja, ja, ja, Maar in dit geval, ja, met China gebeuren er soms vreemde dingen. En, Voordat hadden ze de tekening, de schuine maat gemaakt En waren de pootjes opeens vijf centimeter langer geworden. Dus stond hij op uh, hoge hakken. Dat was niet de bedoeling En dan, dan kun je als vormgever, bedenker, zeggen van dit is hem niet. Uh, vernietig uh, ja, dat... massa product. Hoe gaat dat? Nou ja, dat zeg je dan natuurlijk. En dat, uh, maar in dit geval hadden ze al een hele serie gemaakt. En die was in een container onderweg naar Europa. Dus het is nog een hele tour geweest om die... Uh, om je weg te houden en te krijgen. Is dat gelukt? Ja, dat zijn, uh, maar dus ja, ik hoop het. Je weet het nooit. Ja, weer gebleven. Je hebt er geen zijn. grip op, zou je zeggen. Je hebt uiteindelijk geen grip op ja. wat er allemaal gebeurt met al die ontwerpen. Ik ken mensen die met een hamer een, een afkeur kapot maken. Hè, dat het niet verdwijnt weer. Dat is het natuurlijk hè, dat het, uh, als het als het, ja, het blijven producten. Soms dan komen ze toch weer boven water. Ja, want ook die dat is ook een prachtig ontwerp van jouw hand trouwens. Uh, de de mokken, bekers, dubbelwandig, die kent ook iedereen. Je voelt aan de buitenkant niet dat er hete vloeistof in zit. Ja, dubbelwandig porselein ja. gebakken. Dat is een, ja, een, een beker die we hadden ontworpen, Erik-Jan Kwakkel en ik... Eh, al in de ja, eind jaren negentig. En voor een bedrijf, Rozentaal, een groot uh, op, op, porseleinbedrijf... Ja, toch? Groot porseleinbedrijf op, uh, ja, geregisseerd door uh, droogdesign. Uiteindelijk hebben we daar een, een prachtig ontwerp gemaakt... dubbelwandige bekers. Maar het bedrijf, die uh, bekeek dat... en die, die zei van, ja, dat is toch uh, ja, veel, veel te ingewikkeld... en uh, we zoeken toch, toch iets anders. En kreeg het ontwerp terug en... Uh, nou ja, een aantal uh, jaren later uh, zijn de dubbelwandige bekers uh, een, een miljoenen succes. Niet aan te slepen via en, Blokker en andere uh, concerns. Staan ze met uh, dubbelwandig glas en dubbelwandig uh, porselein. Staan ze in alle winkels, ja. En, uh, en door wie gemaakt dan? Ja, door uh, bedrijven als uh, ja, Bodem en Cornuiten. <laughs> en dan? Da daar kun je dan niks tegen beginnen? Want het is helemaal via jullie ontwerpprincipe... Ja, nou, dat ligt nog wel ingewikkeld. Heel op dubbelwandigheid kun je niet zomaar een uh, patent krijgen. Maar ja, het is natuurlijk wel vreemd dat uh, bedrijven die, die kijken gewoon of iets makkelijk te maken is. en die zijn meer geïnteresseerd in, in een mooi plakplaatje of een mooie kleurenrange. dan een, een heel nieuw principe van ont ont ontwikkelen. en nieuwe apparaten en ingewikkelde productieprocessen. Daar zitten ze niet zo op te wachten en uh, daar, zie, daar zien ze niet zo makkelijk de potentie in. Maar aan de andere kant gebeurt het wel. En dan kun je wel met een bedrijf een prachtig uh, iets opbouwen. Hmm. Maar wat gebeurt er dan als je dan ziet? Want dan is je ontwerp toch gewoon gestolen? Ja, gestolen of geïnspireerd. Maar het is. Het is, het is, het is nooit te bewijzen dat het gestolen is. Dubel, dubbelwandigheid, dat uh, komt natuurlijk. Dat uh, ligt. Uh, iedereen heeft dubbel glas. Uh, dus misschien dat ze zich ja maar zo'n beker, ik bedoel daar moet toch er is één iemand mee gekomen, die heeft dit verzonden en die zit hier tegenover me. Ja. ja, weet het niet. Ja, het zou mooi zijn, maar nee, ja, het principe is uh, niet uh, te claimen en maar het is gewoon natuurlijk jammer. Is, uh... Ja. Het lijkt me ook heel vervelend dat je met al dit soort zaken ook bezig moet houden, toch? Je wilt het ene idee naar het andere leveren en uh, doorgaan. Ja, het mooiste is als er inderdaad een bedrijf... en dat is het leuke ook, met, met goede glasmeesters en mensen werken... en uh, die, dat, dat het groeit en dat je ziet dat iedereen zijn, zijn beste ja, input aangeeft geeft. En, en zo doen we het wordt het een prachtig uh, ontwerp. Ja, Kenia, daar ben je uiteindelijk ook terecht gekomen. Uh, daar hadden we het net al even over in het begin, die prachtige ketting die je om hebt. Uh, met de ginflessen uh, en uh, de bierflesjes, waar dan kralen van uh, worden gemaakt, naar jouw idee. Um, hoe kwam je eigenlijk in Kenia terecht? Nou, ik zag een aantal foto's uh, van uh, een uh, collega Ed van Dijk, die nou ook van de over beheerd die, uh, ja, die zagen er zo bijzonder uit. Een uh, glasblazen is, is al heel uniek zeg maar. Maar als je dan ook nog ziet hoe, hoe daar uh, gewerkt wordt door een, met een soort hippie-kolonie in, uh, in de bush. Verwijderd... Een hippie kolonie in de bush? Ja, in, in Kenia begonnen door een paar uh, hippie-Duitsers, uh, Nanny en uh, Ansem Krozen. En die, ja, die zijn er begonnen. En glas is ja, een geweldig Dankbaar materiaal daarvoor uh, om het te gebruiken. Heel veel arbeid. En uh, ze hebben dus er begonnen. En ook dat hele proces van leren en, uh, is daar ook ontstaan. Ze zijn begonnen met het eenvoudigste blokken glas te maken. En nu zijn ze inmiddels een uh, stuk ervarener geworden door alle uitwisselingen en uh, uh, het, het doorwerken ja. blijven doorgaan. En, en jij kwam daar terecht en, en uh, raakte geïnspireerd. Hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe... Nou ja, het is een geweldige uh, omgeving en het zindert. En je moet voorstellen, als je met glas een workshop doet... dat je alles, he, alle, alle telefoons, die werkten toen nog niet. En uh, je kunt dus volledig daarop op werken. We waren er met een aantal bevlogen mensen... Simon Barteling, Ed van Dijk. En, ja, we, we konden daar... Uh, je, je kreeg daar de, de, de, het zinderde en de mogelijkheden van... Wat er was, waren beperkt. Maar juist dat was een geweldige uitdaging. Om, om juist met, met die gekke mogelijkheden. En die zo'n enthousiaste uh, blaasteam van Kenianen te werken. Dus en ook dat... nog met allerlei gedachten in je hoofd. Hè? Want veel van jouw ontwerpen hebben ook wel inzicht dat de wereld enigszins veranderd, verbeterd moet worden. Ja, nou ja, met een. Uh, je moet natuurlijk. Uh, dat, dat, ja, als ontwerper heb je een soort verantwoordelijkheid. En uh, het, ik vind het leuk om daar. Ja, ook die verantwoordelijkheid ook iets te, te doen of te benutten en dan niet te, op een negatieve manier maar gewoon om mensen uit te nodigen om het, om het te gebruiken en, en als je dus dingen maakt in Afrika dan ja ontstaat er ook een door, door spullen uit te maken ontstaat er handel ik, ik neem het af die mensen die verkopen de, de, de, de, er ontstaat een glascultuur en mensen consumenten hier in Europa die kunnen dus dan mee ja, iets kopen en dan maak je een, uh, ja, een keuze van een product wat vaak veel duurder is dan geen natuurlijk. hulp maar handel eigenlijk ja, ja. maar en ook nog bijzonder hè want het zijn natuurlijk geen uh, ontwikkelingshulp van geld geven het is eigenlijk uh, je neemt iets af van wat ze maken. Daar het, hebben gemaakt. Ja, gemaakt en een ambacht ontwikkelen. En, en dan ook nog eens, dat is ook wel heel grappig... dat je uh, juist met materiaal wat wij daar naartoe hebben gestuurd... met z'n allen, waar ze eigenlijk niks aan hebben... neem bijvoorbeeld die hele berg met brillen. Uh... Ja, ja, je komt van alles, alles ja. tegen. en uh, ook, uh, ook soms uh, mislukte ontwikkelingsprojectjes. Er was uh, een enorme st een stapel uh, brillen... kwamen in een container tegen. Die was gestuurd uh, uit Europa... Van, uh, ja, van de op inzamelingsactie van opticiens, Maar die uh, bleek en uh, ja, die waren als goed doel gestuurd... naar het uh, oogziekenhuis in Nairobi. Maar die mensen... Die, Je moet maar uh, net die sterkte nodig hebben. Die, ja, die, die gemiddelde glazen matchten natuurlijk helemaal niet... met die gemiddelde Keniaanse ogen. <lacht> dus uiteindelijk was het daar aan het verstoffen. Maar dat, die glazen hebben we er... Uh, uh, uitgehaald. Er zijn een aantal mensen, zijn er bezig geweest, die hebben keurig de koper omheen gesoldeerd, koperfolie en daarna tin. En is het uiteindelijk aan elkaar gesoldeerd tot een soort enorme lenzenlamp. En, uh, dan, ja, die, uh, ja, dat geeft dus opeens hele mooie optische effecten. En dat was dus ook van gevonden glazen lenzen. En dat geeft een een extra dimensie. Maar hoe ontstaat zoiets? Want je vertelt het alsof het eh, de normaalste zaak van de wereld is, dat je van die oude brillenglazen uiteindelijk tot een lamp komt, die dan vervolgens trouwens weer in het gemeentehuis van Groningen is terechtgekomen. Ja, die is daar. Ja, die, ja, ja. die Tiffany-lamp. Uh, maar maar is. hoe ontstaat zoiets? Is, gaat dat de hele dag door? Dat jij oude rotzooi ziet of dingen ziet en denkt van, hé, hey, daar kan ik dit mee? Nou, of? dat gebeurt wel, hè, Dat je naast langs de straat ergens iets ziet liggen en tegenwoordig is het wel jammer met die die, die glascontainers die allemaal dicht zijn. en het grof vuil wat allemaal keurig in de containers onder de grond verdwijnt. Want er ligt soms prachtig bouwmaterialen voor uh, halffabrikaten. of materialen waar je iets mee kunt doen. Uh. Ligt op straat. Ja, en dat, uh, zo is die fruitschaal ook ontstaan. Hè? Want dat was een, een wasmachine die je vond. En, en dacht: oh, dat is een mooi deurtje, leuk uh, ja, ja, dat is kan zo, je doorheen. Zo is het idee ontstaan, inderdaad. En uh, ja, zo'n uh, gedumpte wasmachine. Ja, dan en, vervolgens wordt dat een, uh, een massaproduct, namelijk een fruitschaal. Ik moet je even onderbreken, sorry. Want uh, er wordt nog steeds gevoetbald, Bas Tegeler. Hoe is het daar? 0-0 nog altijd in de slotfase van de eerste helft. in Alkmaar AZ dus na de vroege rode kaart al in de eerste minuut voor Hendriksen met tien man. Maar blijft eigenlijk vrij eenvoudig op de been. De tegenstand van Atromitos uit Griekenland stelt niet al te veel voor. Hoewel nu de Grieken wel met vrij veel manschappen naar voren komen. En er dus zowaar een keer gevaarlijk wordt gekopt. Daar is dan Napoleoni verantwoordelijk voor, een van de twee spitsen. Dat is eigenlijk de enige echte kans die ze hebben gekregen. Want met z'n tienen of niet, de beste mogelijkheden zijn in de eerste helft toch voor AZ geweest. Via twee keer benen de back Matthias Johansson, die het hele veld overstak en een keer net overschoot en een keer net naast. Maar die had er maar zo eentje voor AZ in kunnen prikken of het kunnen gunnen aan zijn naamgenoot Aaron Johansson, de spits, maar die zag hij twee keer over het hoofd. Zo blijft AZ makkelijk op de been, maar met een man minder weet je nooit hoe het verloopt. De inmiddels ruim besproken scheidsrechter heeft zich enigszins hersteld. Die heeft dus rare fratsen uitgehaald met die rode kaart waar de vraagtekens bij werden gezet met een strafschop voor de Grieken. Waarvan iedereen dacht, is het er wel een? Die dus werd gemist of liever gepakt door Esteban. Zo is er genoeg te zeggen. Zitten we in de slotseconden van de eerste helft. En staat het in Alkmaar. En dat is dan eigenlijk geruststellend. Nog altijd 0-0. Dat klinkt geruststellend. Na al het rumoer aan het begin van de wedstrijd. Goed, u luistert nog steeds uh, naar kunststof. Arnoud Visser is te gast. En we spreken over een hele mooie overzichtstentoonstelling. Uh, die op dit moment te zien is van zijn werk. in zijn eigen stad Arnhem. In dat uh, mooie museum ook. En ik overdrijf niet, het Museum voor Moderne Kunsten in Arnhem. Um, we hadden het net over, waar eindigden we nou daarnet mee? Met, nou ja goed, dat doet er ook helemaal niet toe. Oh ja, met de fruitschaal en hoe die ontstond. Namelijk wasmachine op straat gevonden. En hoe al die ideeën uh, ontstaan in jouw hoofd. Want het is veel wat um, ja, gerecycled, kringloop, uh, eigenlijk bestaand materiaal. Waar jij het doorlaat, ja, soms spereen. kan een, een bestaande vorm of een fles of een, of een schaal he, gevonden... dat kan weer inspiratiebronnen voor een volgend ja, ontwerp zijn. Ja. En, maar zo is het wel zo dat als je dat natuurlijk in, in productie gaat nemen... Dan, ja, dan blijkt het toch wel heel lastig te zijn. Want juist recycled materiaal is altijd divers. Dat ver, ver, verdwijnt steeds. Maar, maar recycled materiaal heeft ook een, een niet zuiver. En dat kan dus soms een voordeel zijn. Dan krijg je een mooie kleur of een mooie bellen erin. Ja, want heb jij een voorkeur als je zou moeten kiezen? Want je ziet het glaswerk uit Tsjechië... dat is veel gestileerder, netter, uh, nou, schoner dan, dan Kenia. Ja, nou, Tsjechië is geweldig om uh, grote dingen mee te maken. Of uh, producties. En Kenia is, is weer heel geweldig om uh, ja, experimenten uit te halen, dingen te proberen. Die Keniaanse glasbasis, die zijn dat hele moeilijke glas gewend. Dus die kunnen de meeste uh, idiote dingen, dat maakt het hun hier uit. Uh, wat ik als ik. Uh, dat dat kunnen ze Zoals ook. Zoals bijvoorbeeld. Nou, in, in blikken blazen of hè, gevonden uitlaten worden. <gophane> of hè, met in cactussen of in nou ja, we, alles. hebben uh, alles... Dat... Een holle cactus hè? Ja, we hebben nou een aantal cactussen uh, gebruikt eigenlijk om een mal van te maken. En dat, uh, dat werkte ook wel eigenlijk. Het levert ook een mooie. Afdruk op. En de condoomfase, die heb je ook ontwikkeld in Kenia? Nou ja, condoomstellen het is eigenlijk ook... Uh, dus, de, Afrika met die aids, uh, kun je wel voorstellen, dat, dat is niet zo'n leuk onderwerp. Maar aan de andere kant, uh, als je dat uh, als een ontwerp opneemt op een grappige manier... dan werkt dat eigenlijk heel goed uh, veel meer op. Dus ik heb een aantal uh, producten gemaakt, waar, waar, uh, waaronder uh, een condoomfaas... En, en, uh, daar kun je condooms mee maken door in latex te, te dippen. En dan kun je een, uh, na een paar uur drogen, kun je hem eraf stropen. En uh, dan kun je er een, uh, bloemen in zetten. Ja, dat maken aantal, ze ook daar? Nou, ze hebben een aantal, uh, ja, aantal gemaakt. Grote hilariteit, neem ik aan. <grijpte> ja, dat is, uh, dat, dat is een hoop grappen. Ja, vrolijke boel. En, en heeft het ook zijn uitwerking? Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil. Nou, er wordt, wordt leuk over ginnengrapt. En dat, ja. uh, dat is alleen al... Uh, Goed ja. en uh, ja, er zijn ook, ook, ook daar. Uh, er waren een aantal uh, roze kwekers die hebben nog. Uh, die, die hebben hem staan op het nachtkastje. Dus, ja. en, en die ketting die je en, om hebt, om daar nog eens uh, over te beginnen. Die wordt geloof ik gemaakt, geproduceerd door ex-prostituees in Kenia. Nou ja dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk een beetje een vreemde term, zo. Maar goed. <laughs> ja, uh, ja, nou ze, dames die hebben misschien in het verleden wel inderdaad. Uh, en, ja, op, op, op een bepaalde leeftijd uh, liep de handen wat minder. Dus dat, ook die mensen hebben natuurlijk dringend behoefte om een uh, inkomstenbron te hebben. En het uh, en bleek uh, handige handen te hebben. Dus die konden uh, behoorlijk uh, ja, goed met dat glas uh, werken en die ja. kralen maken. Ja, en die worden uiteindelijk nu weer hier verkocht? Ja, die ketting. Ja. Ja, en, um, of, en uh, ook daar ook. Hè. Het is ook een heel, in Afrika is ook een hele groep van mensen gekomen die, die ook producten koopt. En. Uh Onderschat het niet. Dus in een paar jaar tijd. de rijkdom is daar natuurlijk ook aan de orde. En is er genoeg geld voor dit soort sieraden? Nog even. want Op een gegeven moment ging het ook mis toen je een aantal Afrikanen hier naar Nederland liet komen. Wat in eerste instantie zag het er allemaal geweldig uit. Nou ja, die we hebben uitwisselingsprogramma's. En dat is natuurlijk een heel mooie mogelijkheid met het leerdamse. Uh, uh, glasmuseum hebben we al een paar keer een groep Kenianen over laten komen en uh, zodoende gewerkt en ja een van de uh, dingen die gebeurde hadden ook ze werden goed betaald en uh, telefoons gekocht van hun inkomsten en en, uh, ja, twee jaar geleden is dat... Zij toen, gingen telefoons kopen. Zij hadden telefoons gekocht met een uh, uh, zuur verdiende geld... wat ze in Leerdam verdiend hadden. Of, ja. dus uh, hard voor gewerkt. En, maar die telefoons werden veel te frequent gebruikt. En dus, uh, net als in, uh, ja, in sommige plekken. Dat mocht helemaal niet, natuurlijk. En Want tijdens, dus, het tijdens het glasblazen werd er ook uh, in Kenia. volop in uh, Kenia ge en uh, gebeld. En toen is dat tot een ja, conflict gekomen. En is er uh, ontslag uh, uiteindelijk na een aantal waarschuwingen. En uh, ja, zijn er met nieuwe glasblazen weer uh, begonnen. Dus, maar die oude glasbazen, die konden glasblazen... en die zijn toen weer naar andere plekken gegaan. En die zijn nu naar de Seychelles en naar Oeganda. En die brengen dus nu het, het, het, het, toch wel degelijk het ambacht... het uh, uh, Afrikaanse continent in. Dus het is eigenlijk... Toch weer positief. Ja, want heb je wel eens zo je twijfels van waar? Want uh, je wilt daar dan het goede brengen en doen, maar zodra de uitwisseling er is en, ja. en zie je komen en de mobiele telefoons en dan. Ik bedoel, waar, waar? Ja, dat is natuurlijk lastig, maar ja, mijn, mijn bedoeling is dan uh, ook om, om, om mooie dingen te maken. En dat gaat eigenlijk heel goed met, uh, met die mensen daar en hier. En er zijn ook een aantal. Uh, Tsjechen die inmiddels naar Kenia zijn gegaan. En uh, Emile, een Tsjech, die, die is daar uh, een paar keer per jaar aan het werk. En uh, door vriendschappen onderling en door gewoon, uh, door dat het een geweldige locatie is, is hij daar uh, regelmatig naartoe gegaan en wordt het glas steeds, steeds verder ontwikkeld. En ben jij nu de hele tijd op zoek ook weer naar andere werelden van, van glasblazers? Je bent trouwens de broer, vergeet ik helemaal te maken, van Carolijn Vissen, de Bekende uh, reisboekenauteur, ja, onlangs ja. nog een uh, prijs gekregen, Bob Den de Nijlprijs. Ja. Reis jij uh, regelmatig in naar Kielzog? Ben je ook iemand die graag de wereld verkent? En... Nou, wij zijn als denk ik als gezin wel uh, onverzaagde uh, reizen de wereld uh, in. <laughs> en, uh, maar uh, nou ja, tegenwoordig uh, ook studenten en iedereen trekt. Uh, dat is ook het interessante van deze tijd. Dat je in een vliegtuig stapt en acht uur later ben je in een heel andere wereld. En uh, kun je, kun je uh, nou ja, noem eens wat kinderarbeid zien en uh, nou ja, uh, dat soort uh, dingen. Maar ook uh, ja, bijzondere ambachten, mannen en vrouwen. En, uh, en jij reist, reist natuurlijk met dat doel de wereld rond, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja. ja en, uh, met uh, plezier weer uh, volgende twee weken naar Tsjechië. En, uh, Gaan we daar weer aan de slag. En is er nu een ontwerp waar je uh, op dit moment helemaal vol van bent en waarvan je hoopt dat het heel binnenkort uh, gaat lukken? Zit is, is er zoiets in je hoofd? Nou, er zijn een aantal, hè, die exposities staan een hele hoop uh, verschillende uh, ja, uh, opstellingen van totaal verschillend werk. Dus van eenmalige dingen... tot, tot in massa geproduceerde spullen in China. En, en dus, ja, daar is een hele... En ik werk tegelijkertijd... omdat elk project eigenlijk lange tijd nodig heeft. Het is mijn geheim eigenlijk... dat ik met heel veel dingen tegelijkertijd bezig ben. Steeds, soms... Een project, een zetje en komt het verder. En uh, zo werk ik uh, ja, steeds weer, uh, ja. weer verder. om. Van de glazen bakstenen tot uh, met uh, die ene kraan, die ziet er trouwens ook zo mooi uit. Een glazen kraan. En de ene kant blauw, de andere kant rood. Maar die kan nog niet. Hè? Want glas breekt. Ja, glas breekt. En dat is uh, steeds, ja, glas heeft een paar uh, strenge regels. <lacht> en dat het breekbaar is, is er één van. Dat is een glazen kraan. Die heb ik ooit bedacht. Omdat het gewoon ja, zo mooi is dat je water- en glas geleide licht Dus je kunt eigenlijk onder de wasbak onder de, kun je het uh, licht aan... en dan komt het helemaal naar boven door, door het water en het glas. Maar uh, ja, zo'n glazen kraan, als je daar eens een tik tegen aangeeft... dan knapt hij gewoon af. Dus en, het wachten is nu op onbreekbaar glas? Dat, dat, dat komt toch? ik weet ja, het zeker. Ik denk het ook wel. Goed, wat komt er op de tegel te staan? Ja, dat is Arnoud Vissen. Heb je daarover nagedacht? Oh ja, ja, wij hebben zo'n hele gewone witte tegel. Maar daar heb je ook nog weer iets. Maar ja, mooi, dat is weer een heel verhaal. heb je ook gemaakt, ja. ja. Um, beschrijf jij de tegel even? Dan meld ik ondertussen wat er zo dadelijk op deze zender te horen is op Radio 1. Uh, twee dingen, uiteraard. Ellis de Bruin die spreekt met uh, v races en tv races en Dat moet het zijn Hans Berenkamp van NRC Handelsblad. Die leeft als een mol. Overdag slaapt hij en s'nachts kijkt hij televisie. Tijd voor een sociaal leven is er niet. Zeker niet nu het nieuwe televisie seizoen weer van start gaat. Daarover spreken zij samen zo dadelijk in twee dingen. Hans Berenkamp van de NRC en Alice de Bruin. En Arnoud Visser beschrijft nu onze doodzaaie tegel... in verhouding tot de tegels die jij hebt ontworpen. Maar hij wordt nu natuurlijk heel prachtig omdat hij beschreven wordt door Arnoud. Wat komt er te staan, Arnoud? Uh, waar en hoe een ontwerp gemaakt wordt... kan een wereld van een verschil opleveren. Dat blijkt wel, ja. En dat is uh, eigenlijk bedoeld. Dus dat je, ja, een, een, en dat is ook wel interessant in deze tijd. Een consument kan bepalen hoe dingen gemaakt worden. En, dat, en via internet kunnen we gewoon rechtstreeks contact hebben... met, met de maker. En uh, inmiddels blijken natuurlijk uh, mensen daar best... Uh, ja, bereid te zijn om iets bijzonders uh, of, of een, een andere manier van produceren. Uh, kinderarbeid is verdwenen, uh, zware veranderingen. En je kunt dus met, een, uh, met je aankopen kun je natuurlijk een, een, een wereld veranderen. Uh. Je eigen vorm vinden zijn. Maar ik ben wel heel blij dat er nog vormgevers vinden zoals jij zijn, hoor. Toch? Nou, ik... ik Want zulke goede ideeën als jij hebt, zijn er niet zo heel veel. Oh, ik werk graag aan door, <laughs> natuurlijk, ja. Goed, Arnold Visser, dank je wel. En uh, volgende Plaatsen. week ben je te zien bij Kunststof TV, geloof ik, Oké, okay, ja, dan dat Dan kunnen ze je op. hoofd erbij zien en al die ontwerpen in. Oké. Okay. Dank je wel. Oké. Okay. Dank, meneer Visser. Dit was de aflevering... 2692. Arnaud Visser tot 17 november in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Wij zijn er maandag weer. Ja, zeker. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Hey, Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De NTR Radioprijs 2013. It's moist. What is freedom? I'll tell you what freedom is to me. No fear. No Live fear.